Over een nieuwe talentenjacht hier in Zandvoort. Ik wil dat Zandvoort juicht. Nee hoor, ik wil dat Nederland juicht. Gus Meuwers. De strijdste spanning hier door mijn lijf. Het hoofd is vol en bedrijf, maar ik moet me beheersen. Wat Dit is waar ik alles voor laat, mijn leven.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 Doordat de infrastructuur is verwoest, is het moeilijk de hulpgoederen van het vliegveld van Port-au-Prince naar de getroffen burgers te krijgen. Volgens de VN is de aardbeving in Haiti daardoor een grotere ramp dan de tsunami in 2004. Haiti zegt dat volgens officiële cijfers nu 20.000 doden zijn geborgen. Op Giro 555 is tot nu toe 3,3 miljoen euro binnengekomen... voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Dat heeft voorzitter Karimi van de samenwerkende hulporganisaties bekendgemaakt... op een bijeenkomst voor de Haitiaanse gemeenschap in Nederland. Minister Koenders heeft al gezegd dat hij de totale opbrengst verdubbelt. En minister Heers Barlin laat een tweede groep Haitiaanse adoptiekinderen... versneld toe tot Nederland. Gisteren kregen 56 kinderen toestemming om naar Nederland te komen. Vandaag gaat het om een groep van 44... Voor de tweede groep moest de rechter in Haiti eigenlijk nog toestemming geven, maar na de zware aardbeving is dat niet meer nodig, vindt Heersbalin. Het aantal Afrikanen dat illegaal de Spaanse kust weet te bereiken is vorig jaar bijna gehalveerd. Een kleine 7300 illegale immigranten wisten met bootjes in Spanje te komen. Vooral op de kusten van de Canarische eilanden kwamen minder illegale aan. De afname van het aantal immigranten heeft volgens de Spaanse regering te maken met de economische crisis en de intensievere controles in het kustgebied. De internationale Karelsprijs van de stad Aken gaat dit jaar naar de Poolse premier Tusk. De onderscheiding wordt sinds 1950 gegeven aan personen die zich inzetten voor de Europese eenheid. Tusk krijgt hem voor zijn jarenlange inzet voor een nauwe samenwerking tussen Polen en de Europese Unie. De Karelsprijs werd eerder toegekend aan onder andere koningin Beatrix en president Clinton. Het weer, periode met regen in het oosten en noorden vanavond sneeuw. Morgen is nog een enkele bui, smiddag zon en het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 In het uh, in, uh, PSV stadion Dat begon hij met dit nummer Echt geweldig Maar ook in Friesland hè? Elk ja, in Friesland ja Onze grote vriend Guus Meeuws was dat Ik wil dat ons land juicht Inderdaad dat wil ik ook. U luistert naar het tweede deel van uh, Entertainment for You. Ik wou het bijna zeggen Entertainment for You. <laughs> ja. En uh, ja, de, uh, we gaan heel veel leuke dingen nog doen uh, in dit tweede deel. Zometeen gaan we het over een nieuw evenement in Zandvoort hebben genaamd Valentid. En uh, ja, daar, uh, in, uh, daar gaan we het zometeen lekker over hebben. We hebben zanger Patrick, onderdeel van de piratentoppers, maar ook solo natuurlijk, artiest. En uh, we hebben popstar Henry met shownieuws. En natuurlijk het raar maar waar nieuws. Ja, ja. Met Rudy Nicolas. Dus we hebben het echt druk in deze uitzending. Blijf u lekker afgestemd op zfm106.9 of www.zfmzandvoort.nl We kunnen natuurlijk altijd even bellen naar de studio 023 573 0393 En dan uh, hebben we altijd uh, verzoekjes en altijd welkom. Mag die achtergrond even... aanblijven? Ja, gezellig lekker, hè? Lekker hè? Lekker zomers. Zo! De sneeuw begint spontaan te smelten. Ja, ja. Oh. Maar ik zei dus, wil je even bellen? Dat kan natuurlijk. 023 573 0393. En uh, we spreken jullie graag hier live in de uitzending. De volgende is speciaal voor mijn twee schatjes. Vanaf de eerste dag, de eerste lach, ah. toen wist ik het meteen. Je ging op avontuur en haute couture. en nee, zo is er geen één. Oh, meisje want oefen. te zeggen hoe het nummer heette. Nee. Ik, maar wel voor ik, Mike en <laughs> Colling en dit keer echt. <laughs> ja. Ja, u luistert nog steeds naar Entertainment for You. En uh, we hadden al beloofd. We hebben een nieuw evenement uh, um, qua. Uh, ja, gewoon een leuke nieuw evenement. Een talentenjacht in Zandvoort. Um, ja, vanaf uh, 5 uh, maart is het zover. Een nieuw evenement Talented. En talentenjacht hier in Zandvoort. En um, ja, iedereen kan zich opgeven. Hè? Ja, waar gaat die plaatsvinden? Uh, in het Grand Café Danzee. En uh, ja, er zijn vijf, uh, of vier voorrondes op 5 maart, uh, 12 en 19 maart. En 26 uh, maart. En 26 maart. Daar zijn er uh, ja, voorrondes vanaf uh, half tien. En dan uh, kunnen mensen hun talent laten zien uh, via zang. Uh, yeah. Hun zangtalent. Uh, uh, uh, daar ja, gaat, het om, daar he? gaat het om: een zangtalent. En uh, ja, mensen kunnen zich uh, allemaal uh, opgeven. En uh, dat kan uh, allemaal via de Hives van Danzee. Dat kan www.danzee.hives.nl. En daar vind je alle informatie uh, op. Ja. En um, ja, ben je naar nou zo'n talent? Dat kan. Uh, geef je allemaal op. En op 9 april, ja, dan is het zover. De grote finale van uh, Talented. En uh, ja. En de winnaar krijgt een hele mooie prijs Ja, er is, een, er is een prijs beschikbaar gesteld De winnaar gaat een single produceren Dus schrijven en componeren En daarna inzingen En uh, dan wordt er gekeken of hij bij de platenmaatschappijen goed terecht gaat komen Ja, ik uh, ben wel benieuwd Wie weet, Sonic Music of, uh, ja, ja, of Motown Music. Mo Motown, ja. Je weet nooit ja Meteen even knallen, ja, knallen hè? Je, je weet nooit wie er wint Nee, in ieder geval uh, geef je op via www.dance.hives.nl Tijd voor muziek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 waar had ik dat dan verdiend? Je kreeg wat je hebben wilde, maar nu sta ik in de kou. Ik vraag het je nu weer. Probeer... Wij willen niks suggereren, maar uh, Davy? Ja, maar als ik deze plaat hoor, ik aan Davy denken inderdaad. <laughs> ja. En u luistert nog steeds naar Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. Het entertainmentprogramma op uw radio. Precies. En we hebben hem weer live in de uitzending, dames en heren. Patrick! Yo! Yo, Patrick, goedenavond. Goedenavond allemaal. Wat leuk dat je even tijd hebt gemaakt om uh, bij ons in de uitzending te komen... Ja, gezellig hè? Hoe gaat het met je? Ik vind het leuk dat jullie even bellen. Wat zeg je? Ik vind het leuk dat jullie even bellen. Oké, okay, nou dat is hartstikke mooi. We zijn even een beetje benieuwd hoe het met je staat, dus uh, daarom belden we je even. Ja. We hebben, je hebt een hoop gedaan al de afgelopen jaren en uh, je bent nu nog steeds druk met van alles bezig. Dus uh, we zijn erg benieuwd wat je zo al bezighoudt. Als ik dan uh, mag beginnen met uh, de Oda en Arne Jansen show. Ja. Ik ben toch wel erg benieuwd wat dat inhoudt. Ja, nou, kijk, Anne, uh, Anne Jansen en ik waren goede vrienden. Mm -hmm. uh, we zijn, uh, ja, in 1995 voor het eerst met elkaar naar Gambia gegaan. Daar in Gambia, dat ligt in Oost-Afrika. Nee, in West-Afrika, sorry. En uh, daar moesten we optreden in een hotel. Mm -hmm. dus we zijn we natuurlijk direct een uh, week daar gebleven. Ja. En, uh, ja, het jaar daarna werden we weer geboekt. zijn we er weer geweest. En dan dus zijn we nog eens een paar keer voor vakantie geweest. Dus... Uh, ja, een beetje verliefd geworden op dat land. En uh, ja, als je vaker naar een vakantiebestemming gaat... dan, uh, dan leer je mensen kennen. Mm -hmm. Wij leren daar ook gaan bij aan mensen kennen. Die mensen die hebben daar heel weinig. Uh, ze zijn wel allemaal gelukkig en ze kunnen eten... maar ze hebben echt heel weinig. Ja. Yeah. en uh, Dus ja, als je dan gingen we erheen en we namen we wel eens wat kleding mee... en we gaven eens wat geld en we kochten eens wat pennen... en wat schriften om aan schooltjes te geven. en Ja, zo werd dat steeds meer. Mm -hmm. en, uh, ja... Dat was eigenlijk heel, heel erg leuk. En voor de mensen in Gambia natuurlijk ook mooi. Ja. En, en niet meer. En uh, ja, nu is dat, dat werk is eigenlijk gestopt. En uh, toen sprak ik een keer met uh, Henk Salomons. Henk, en dat is de chauffeur van uh, Anne Jans had geweest. Die bracht hem het overal veilig naartoe. Mm -hmm. En uh, ja, die chauffeur die was ook een paar keer met Anne daarheen geweest. Ja. In Gambia. En uh, ik zei, nou eigenlijk moeten we daar nog eens een keer wat voor Gambia gaan doen. Nou, zegt, uh, zei Henk Salomons, dat wil ik ook wel. Dus toen zijn we op het idee gekomen om uh, een feestelijke avond te organiseren. Een, een Oda naar de Jansen. Oké. Okay. Uh, ja, alle, alle opbrengsten daarvoor uh, die gaan uh, naar Gambia toe. Oké, okay, dus een uh, nobel, nobel uh, idee. Erg uh, echt een gaaf om te horen. En wanneer gaat dit plaatsvinden? Dat gaan we 20 februari doen. En dat is dan uh, ja, dat is voor jullie heel veel weg. <laughs> In Assen. In Assen. <laughs> ja. ja. Dat is een eindje weg, ja. Het is inderdaad een eindje weg, maar dat hebben we speciaal gekozen... omdat ook heel veel fans van Aan in Drenthe wonen en in die omgeving. Mm -hmm. En uh, ja, dat is een hele grote locatie, een hele mooie zaal. En uh, die, die zaal is ook echt helemaal ingericht van binnen. Die wilden uh, graag uh, ook meewerken aan dit uh, project. Doen dat ook belangeloos. En uh, dat heet dan dus uh, De Bonte Wever in Assen. En uh, ja, de kaartjes zijn natuurlijk er nog te bestellen. Via debontewever.nl en ze kosten maar 15 euro. Oh, dat is, uh, dat is niks. Kun je nog een keer het e-mailadres of uh, het, uh, het adres herhalen? Ja, de website van, uh, is De Bontewever.nl. Oké, okay. dat is uh, mooi. Dan kunnen onze luisteraars misschien toch gaan afreizen richting Assen voor een gezellige avond. En daarmee ook het goede doel steunen. Ja, en we hebben nog iets moois. We hebben, uh, ik heb een heel goed contact met uh, Adriaan Hoes en Johnny Hoes. Mm -hmm. Die kennen we allemaal, Adriaan Hoes. Misschien iets minder goed, maar dat is de zoon van Johnny Hoes. En uh, daar zijn we heel veel uh, in de studio aan het werken... Met, uh, met de piratentoppers en dingen aan het opnemen. En uh, die heb ik bereid gevonden om, uh, om, om vinyl singles te gaan sponsoren. Dus het zijn echt die oude singles van vroeger. Ja. Dat gaat in een oplage van 500 stuks. Ze zijn ook genummerd. Komt er nog één keer een vinylsingle single uit van Arne Janten. En uh, op de A-kant staat dan Meisjes met rode haren. Het liedje waar alles altijd uh, in het verleden mee begonnen is. Mm -hmm. Op de B-kant komt dan het lied... Schaam je voor je tranen niet... En dat was natuurlijk het laatste liedje wat Arne heeft gemaakt. Ja, onwijs mooi nummer. Ja, en dat uh, die van Nielsing was ook uh, te koop uh, die avond. En uh, die kost 9,95. En ook die uh, volledige opbrengst die gaat naar het goede doel. Ja. Jij was erbij, hè. Het gelgedoom toen, uh, toen uh, Arne eigenlijk zou optreden, maar uh, ja. Ja, niet, uh, niet aanwezig was. Wat een onwijs gave show was dat. Dat stuk heb ja, ik... Ja, ik was erbij. Het was echt, uh, het was echt uh, geweldig. Gewoon kippenvel. Ja, dat was prachtig. Uh, Anne is uh, in 2007 overleden, begin 2007, ik geloof 10 december. Mm -hmm. En uh, ja, ja, iets van 20, 21 december was er toen inderdaad een groot concert in het Gelderdom voor uh, bijna 30.000 mensen, geloof ik. Mm -hmm. Ja, en Anne zou daar ook optreden. En uh, wat we toen gedaan hebben, is daar een, een microfoon op het podium gezet. Ja, een grote spotlight erop. En uh, ja, op het moment dat Anne zou optreden. Uh, ja, toen kwam hij natuurlijk niet en die, die stond daar en toen hebben ze op de schermen, op de grote schermen aan de zijkant van het podium, hebben ze een optreden van Andy Anton uh, afgespeeld. Ja, ja. Uh, ja. dat was echt uh, kippenvel Ik heb er toen ook uh, naar zitten kijken en ze uh, zijn echt... onder mij over de wangen. Ja, het was echt imposant. Ik ga even mijn collega Rudy aankijken, want jij had een vraag. Vertel. Nou, ik hoor namelijk net dat die al is uh, beantwoord. Oh. <laughs> nou, wat... Heeft, verder ben uh, je natuurlijk ook druk met de piratentoppers, hè? Ja, ik, heb, ik ben met z'n allen er nog op bezig. Ik heb natuurlijk mijn solo-carrière kar uh, gewoon als Patrick. Ja. En, en zing ik liedjes op Mona Lisa en dans met z'n uh, Dus dans met z'n is het afgelopen jaar uitgekomen. Ik heb alweer een nieuwe single klaar voor dit jaar en die gaat in april uitkomen. Oké, okay, hoe gaat die heten? Die gaat heten Ik wil jou in mijn leven. Ik wil jou in mijn leven. Ja, geschreven door Jan Keizer. Ja, dat had ik gelezen inderdaad op ja. uw website. Gaaf ja. hoor. Ja, hij is al eigenlijk al een paar maanden geleden was hij al klaar. Maar uh, ja, dan komt, er, komt Sinterklaas en Kerst en Oud en Nieuw. En zometeen komt nog Carnaval. Mm het -hmm. is uh, niet echt uh, nuttig om een single uit te brengen, want dan sneeuwt zo'n single helemaal onder. Ja, helemaal precies. Een dus we wachten gewoon op het goede moment. Hij is al echt helemaal klaar. En uh, ja, ik denk dat het april gaat worden lekker voor de zomer. Het is ook lekker zomersnummer. Ja. Dus, uh, maar uh, ja, en ben ik ben ook nog bezig met die inderdaad. Dus inderdaad, een groepje, daar zitten we met de drieën in. Dat is Martin Dams, Harm Wopers en, en ik zelf. En uh, dan zingen we echte oude piratenliedjes. En dan hebben we rood en blauwe glinsterende jasjes aan, een beetje alle de echte toppers. Mm -hmm. En dan zingen we liedjes als uh, Alle Duiven op de Dam en uh, Willem, wat heb je grote handen. Ja, ja. echt meezingers. Iedereen kan. En, en dan gaat het uh, mega piratenfestival helemaal uit zijn dak, toch? Ja, inderdaad. <laughs> Dat is al toch geweldig om te doen. <laughs> ja, die liedjes die uh, ja, iedereen kent. En als je die zingt, dan gaat iedereen helemaal uit zijn dak. en is echt geweldig. Ja. En, uh, ja, deze act was eigenlijk alleen maar opgezet uh, in 2009 omdat de bezoekers van de Mega Piratenfestijn uh, de echte oude piratenmuziek misten. Ja. En uh, toen hebben we de Piratentropes in het leven geroepen. Maar nu slaat het zo aan dat we in heel Nederland overal op de bühne staan. En we worden ook nog geboekt. En dat was helemaal niet de bedoeling. Nu hebben we ook nog een platencontract gekregen. En ons album komt vlak na de carnaval uit. Hoe iets kan lopen, hè? Ja, leuk is dat toch? Ja, geweldig. We lachen ons helemaal dood. Dus het is echt heel gezellig. Worden jullie niet te veel geassocieerd met de echte toppers? Nee, helemaal niet. Nee? Nou, dat is wel... Goed nieuws, denk ik, want het heeft wel gewoon kwaliteit wat jullie daar neerzetten. Nou, dankjewel. Ja, hey, en je eigen carrière. Uh, ik, uh, ik, heb een, ik heb echt zitten spitten, maar ik kom nergens iets over een album tegen. Misschien dat ik scheef heb gelezen, maar uh, ik was toch eens even benieuwd hoe het daarmee zit. Ja, ik zou het heel graag willen, maar uh, ja, ik, ik, ik, ik, uh, ik hou ervan om gewoon rechtlijnig te zijn. Het is gewoon zo: we hebben vorig jaar met, uh, heb ik met de Padermanspij wel een gesprek gehad voor een album. Mm -hmm. Maar de Padermanspij zegt, en daar hebben ze ook gelijk in. Uh, ik ben gewoon niet bekend genoeg nog om, uh, om een album uit te brengen. En Een album uitbrengen moet je voorstellen wat het kost, als je het op een goede manier doet, tussen de 60 en de 80.000 euro. Oké. Okay, waar dan kan een, uh, een platenmaatschappij moet moeten betalen. Mm -hmm. En uh, ja, dat willen ze dan ook terugverdienen. Ja, dat, ja is dat, is, dat is logisch. En als je vervolgens uh, 300 albums verkoopt, dan zijn ze niet blij. <laughs> nee, dat, uh, eh? dat is ook zo. Je kan dan uh, lopen roepen over een album en dit en dat. En uh, ja, je kan ook wel voor 5000 euro een album opnemen, hoor. Daar gaat het niet om. Mm -hmm. Ja. Toe, uh, uh, ja, tot nu toe heb ik in mijn carrière alles gewoon super gedaan. met Alles live op de, op de, op de, op de, op de cd en uh, alles live ingespeeld. En goede studios en goede uh, producenten, noem maar op. En dat, dat is gewoon allemaal een tikkeltje duurder. Maar we willen toch wel graag de, de kwaliteit hoog houden. En uh, als we het gaan doen, dan doen we het uh, weer op een goede manier. En dan, uh, dan is het gewoon erg duur en daar zijn we nog niet aan toe. Ja. Nou ja, ik, ik, ik zie het in de toekomst wel gebeuren, want ik heb je vaker live gezien. Je, bent zo, je hebt zoveel energie, je straalt, je straalt zoveel energie uit op dat podium. Dat is gewoon, ja, ik, ik vind het ontzettend goed van je. Dus uh, ik, ik zie je wel in de toekomst uh, verder groeien, dat hoop ik tenminste. En misschien ja. dat je een beetje meelift door die piraten ja, de piratentoppers. <laughs> ja, misschien dat dat, dat dat net eventjes hetgeen uh, is dat het nodig is om je carrière uh, verder uh, omhoog te krijgen. Ja, het zou heel mooi zijn, maar ik ben heel tevreden met uh, wat ik nu doe, hè. Oké, okay, nou ja, dat is hartstikke mooi. Ik kijk mijn collega's nog even aan. Nou ja, voor mij is het uh, allemaal wel duidelijk. Je hebt geen nee. vragen meer, Rudy. Nee, het... En Roy? Ik hoop het beste, eigenlijk. Nou, ik wil je in ieder geval alleen maar uh, heel veel uh, succes wensen uh, in de toekomst. En uh, ja, ik hoop gewoon dat er uh, ooit van jou een uh, album uitkomt. Ik ga gewoon een mijn best doen en dan, uh, dan komt dat er ja. zelf, denk ik. Nou, en tegen die tijd gaan we je vast een keer spreken om, uh, om het daarover te hebben. We houden je in ieder geval in de gaten. En uh, bedankt dat je de tijd hebt gevonden om even met ons te praten. Ja, en als jullie nog eens een keer wat leuks hebben van de zomer of zo... Uh, ...misschien hebben jullie wel het een of muziek uh, muziekevenement. Nou, we willen je meteen uitnodigen. <laughs> we houden je zeker in, uh, in gedachten, want uh, ja, nee, dat gaat goed komen. Er gaat staan hier allerlei evenementen op de rol, dus uh, we gaan je zeer snel benaderen. Goed, ik kunnen er nog een, dag, een dagje zand voor doen, dat vind ik ja. wel... Nou, gezellig. Krijg je van ons een, een dagje aan zee erbij? Gewoon, krijg, wij zorgen voor een, voor een stoel in, op het strand met een parasol erbij. En een leuke dame met wat, uh, wat uh, hoe noem je dat ook weer? Zonnebrandolie. Okay. Dat regelen we gewoon voor je. Goed. <laughs> hey, heel erg bedankt en uh, we hopen je snel weer te spreken. Oké, okay, mag ik mijn website ja, nog een keer openen? Ja, doen? natuurlijk. Natuurlijk. Ah, natuurlijk twee websites, want ik heb een uh, solo-carrière en ik zing dus met de piratenkoppers. Mm -hmm. Mijn tv uh, website is www.petricksink.nl en uh, ja, de huis wordt daar natuurlijk ook bij hè en dan heb je nog de website van de piratentoppers en dat is heel makkelijk www.piratentoppers.nl. Dankjewel Patrick en uh, we gaan, we gaan uh, je single of we gaan een single van je draaien. Moge het dus uh, dan kunnen de luisteraars even horen met wie we gesproken hebben. Bedankt voor je tijd, ook namens mijn collega's. Tot snel. En we spreken je heel snel en uh, zien je binnen in de zomer hier in Zandvoort. Dankjewel. Oké, okay, doei. <laughs> okay, doei doei. We dansen met z'n tweeën in de regen. Geen stilte voor de storm haalt ons nog tegen. Miljoenen regendruppels in de stij. Wat hadden hem live in de uitzending, Patrick. <laughs> en dit is een single van hem, Donder en Bliksem. Ontzettend leuk nummer. Ja, dat die jongen nog geen uh, album heeft. Met Pet kan er niet bij. Nee, als je als een je single zo hoort. En uh, hij is natuurlijk begonnen met Mona Lisa. En, uh, ja, en dan zo'n stem en dan geen album. Nee, ik snap het ook nog niet. Maar waarschijnlijk, ik denk dat het met die piratentoppers verder gaat uh, uitbreiden. En dan wordt hij ook bekendig. En dan, uh, dan gaan we vanzelf een keer uh, een album van hem horen. Dat weet ik zeker. Zeker weten. In ieder geval Patrick, daar gaan we zeker van horen. En aankomende zomer, ja, ik ga vragen of hij in het glazen huis komt. Ja, zeker, dat gaan we doen. En uh, uh, de leuke strandfeesten die eraan staan te komen, dat moet ook goed gaan hey, komen. Ik zat te denken over het glazen huis. Je moet hem niet in de zon zetten hoor dan. Dan wordt het, wel, het daar met, Maar dan moet hij voor betalen, hè, met die vrouw erbij. Oh ja. <lacht> nee, die vrouw hebben we aangeboden. Wat was zijn type? Wat, <lacht> nou, nou ja, bij, bij uh, deze voor af. de luisteraars. We hebben een, een dame nodig die Patrick wil, uh, wil in olie of even massage wil geven met uh, zonnebrandolie. Wil je dat? Meld je dan even aan uh, via www.entertainmentforyou.tk. Of dan, uh, uh, wie weet, Pascal. Ja, ik, uh, ik ga er wel bij liggen hoor, geen probleem. Nee, Ruik. Waar nee. <laughs> zet jij gewoon neer met die uh, zonnebrandolie? Nee, een leuke dame. Ja, ik kan mijn pakje wel weer tevoorschijn halen. <laughs> maar, maar dat, dus, uh... Kijk eens naar die hoofd. <laughs> <Ja>. <laughs> Goed. Goed, zometeen Henry. En uh, nu nog even tijd voor wat muziek. Uh, lekker Mika. En deze is wel voor je, uh, je liefjes, hè? Ja, ja. ja. Hier op CFM Zandvoort. Precies, altijd lekker. Ja zeker. Hé, hey, we gaan snel op naar shownews met popstar Henry. Henry goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Goedenavond allemaal, daar zijn we weer. Ja, hoe is het Henry? Ja goed, uh, bij mij gaat het goed natuurlijk. Maar ik weet niet of jullie het ook gezien hebben, maar uh, gisteren met popstars. En ik was, was nog een beetje van geschrokken dat ring in uh, wezenbroek. Ja. En, uh, in Australië overleden is op kerstavond. Ja, dat is wel heel erg hè. Ja, dat is een hele erg, erg, erg, erg trieste zaak. Want uh, een, een, een, een gezonde meis van 20 jaar, en dan hartstilstand. Uh, Onwaarschijnlijk. Uh, dat is voor een heel triest verhaal staat eigenlijk. Hè. Nou, heel triest. Ja, want waar is ze nou. Jij ja, ja, ja, ja, hebt het trouwens al gezegd, sorry. Um, ja, ze had ook een single uitgebracht, toch? Ja, you got it. En hebben jullie dat gedraaid? Nee, dat ben ik nou net aan het opzoeken. <laughs> en, uh, ja. In ieder geval, dat gaan we misschien zo meteen nog even draaien. Dat is dan een hele goede. Uh, ja. In ieder geval, dat ook het, een klein momentje voor haar, want dat is natuurlijk wel tragisch. Dit is, dit is gewoon echt heel, heel erg tragisch. Een meisje van twintig jaar, kun je dat voorstellen. In, in, in het begin van een leven, weet je wel. En dan aan een overleden. Dat is toch niet normaal. Dat is, ja, heel, heel triest, dat allemaal. Maar goed, ik bedoel. Uh, ze hebben er gisteren even bij stilgestaan. Ik had trouwens ook van shownieuws begrepen dat, uh, dat het heel, uh, heel popstas in het teken zou staan van, uh, van Inge. Maar dat hebben ze dus maar niet gedaan. Want dan, dan, dan maak je het wel natuurlijk heel erg beladen. Hè? Dat zegt Gerard Jolling trouwens ook. Dus uh, ik denk ook dat je dat inderdaad niet moet doen. Dat waren uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat dat eigenlijk alleen maar erg, denk ik. Ja, dat is uh, zeker uh, zo. Henry, uh, ja, er zijn nog meer uh, ja, dingen gebeurd uh, waarvan we denken van ja, wat is dit allemaal erg. Ja, Haiti, ja. hè? Ja, het, is, het heeft niet veel met, met showdews te maken, maar het is natuurlijk wel een ramp van, van een omvang. Die, uh, ja, daar, daar, zijn geen, daar zijn geen woorden voor wat daar gebeurd is. Ja, heel ja. erg allemaal. Daar, daar kunnen wij ons eigenlijk helemaal niks mee voorstellen. Het is zo'n aardbeving en dan uh, en zo'n arm land en geen geen verbindingen, geen telefoons, geen licht, geen uh, ja de temperatuur is het enige voordeel wat ze daar hebben op het moment dat je niet uh, doodvriest. Maar uh, ik moet er niet aan denken om daar te zijn op dit moment. Dat, nee. Daar word je niet vrolijk van hoor. Ja, Giro555 is weer opengesteld. Ja, absoluut. En? En, uh, ik denk dat het ook best gepromoten mag worden een paar keer hoor. Echt, dat, is, uh, dat gaan ze dit... ook doen. Ja. Ze willen nu een radio uh, oprichten. Uh, dat heet nu Radio555. En dan ja. gaan dus uh, bekende ja, DJ's zoals Edwin Evers en Ruud de Wild. Die gaan daar Robert presenteren. Jensen. Robert Jensen komt ook? Ja. Okay. En die willen dus daar geld voor inzamelen? Ja, het zijn allemaal weer trieste verhalen natuurlijk die, uh, die de revue passeren. Maar ook dat hoort bij het leven, zeggen ze wel eens. En, uh, en ja, zoals jullie misschien weten, hij ligt natuurlijk op een breuklijn daar. Ja. En uh, dit, dit viel wel een beetje te verwachten. En, uh, of te verwachten, je verwacht natuurlijk nooit. Maar uh, dat het zou kunnen gebeuren, dat was, dat was natuurlijk niet, niet nieuw. Maar in, in zo'n omvang... Ja, zo'n arme land met zo'n uh, kwetsbare gebouwen, dan is natuurlijk de ramp helemaal niet te overzien, hè? Nee, Nee, nee dat niet. is ook zo. Ja, maar, ja, je gaat denk ik ook, er gaat denk ik ook wel een, uh, ja, gewoon een single komen, denk ik, uh, rondom die ramp. je had natuurlijk artiesten voor Azië, ja, het zou ook, ik kwam hem toevallig vanmiddag nog tegen in de music store. En, uh, ja, dus uh, dat, uh, ja, dat is gewoon, uh, ja, dat is gewoon iets uh, heel erg tragisch en... En dat gaat er ook denk ik wel gebeuren hier in Nederland? Dat neem ik aan zonder meer, dus daar zullen we nog wel meer van horen. Ik hoop alleen dat, dat het goed gecoördineerd wordt, niet dat iedereen op eigen houtje dingen gaat organiseren. Het is veel beter dat zoiets op een gegeven moment centraal georganiseerd wordt. Ja. En, uh, ik heb liever de, de arena vol dan 20 uh, kleine optredentjes waar maar 15 lang komen. Dat, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja. dat is uh, zeker zo. Ben je zelf op benaderd, Henry? Uh, op dit moment nog niet, uh, maar goed, dat wachten we even af. Dus Het is allemaal vrij vers, vrij vroeg. Dit heeft natuurlijk tijd nodig en de eerste, eerste hulp is natuurlijk in eerste, in eerste instantie uh, belangrijk. Mm -hmm. uh, dat regeringen op dit moment uh, in actie komen, wat ook gebeurd is. Dus, en nadien na, na zal het platform opgebouwd moeten ja, worden. Wij zitten er zelf ook een beetje over uh, te praktiseren om, uh, ja, om zoiets te gaan doen. Dus we, we wachten gewoon af. Ik denk dat op dit moment even belangrijk is om uh, de zaken te kijken waarin je samen kunt werken en waarin je je zaken kunt samen kunt coördineren. Dat, dat zet veel meer zo aan de dijk dan wanneer je, dat ik nou, net al zei, 20 kleine, kleine dingetjes organiseert. En dat is misschien een idee en uh, ik denk dat er best wel iets van zal komen. daar ben ik van overtuigd. Zeker weten. Hendy, even uh, wat meer uh, ander nieuws natuurlijk, dat is er ook gebeurd. Uh, ja, vorige week was natuurlijk het nieuwe programma My Name is Michael, hè? Ja, exact. Ik heb, ik heb het eerlijk gezegd, ik heb het niet gezien, want ik heb er geen tijd voor gehad. Maar daar kun jij natuurlijk alles over vertellen, denk ik. Hè? Ja, er was 1,4 miljoen ja. mensen zijn er, uh, naar, uh, ja, naar de talentenjacht geweest kijken. En uh, ja Albertje van Linden is wel heel erg zenuwachtig hoeveel er dit weekend zou zijn. Want dat is natuurlijk wel altijd de vraag van uh, ja, hoe en wat. Um, is een show waardevol of niet? Uh, dat weet je altijd na de, volgende, ja, naar de tweede uitzending. Ja, ja, ja. Maar wat je natuurlijk ziet is dat, uh, ja, als er een van de grote popsters zoals Michael Jackson natuurlijk komt te overlijden, dan zie je plotseling allemaal dat de programma's aangewijd gaan worden. En... Uh... Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet denken, eerlijk gezegd hoor. Uh, is het meerwaarde? Ik, ik weet het niet. Uh, Destijds de, de zagen we het met Elvis. Ja. We kwamen op een gegeven moment op straat overal Elvis er tegen en nog steeds. En, ja, misschien is het met Michael Jackson wel precies hetzelfde, dat we op een gegeven moment nou geconfronteerd worden met uh, overal Michael Jackson op straat natuurlijk. Ja, Nielsen hè? Ja, die <laughs> hebben we laatste keer gesproken. Ja, maar er komt een musical, heb ik begrepen hè. En dat, uh, en dat is de hele... Hele, daardoor is deze hele actie ontstaan om uh, straks musical artiesten te hebben uh, voor die musical uh, over Michael Jackson. Ja, ik denk dat, dat, uh, dat, dat, dat er meerdere zullen komen. Niet alleen in, in Nederland, maar ook in, uh, over de hele wereld. krijg je dit soort dingen natuurlijk? Mm -hmm. Uh, ja, het is nog een regel, denk ik, als een, als een grote popster komt te overlijden. Uh, je ziet wat er met Elvis Presley gebeurd is. Hij leeft in feite nog steeds, hè? Ja, ja, ja. zeker weten. Ja, uh, ook nog ander nieuws natuurlijk. Um, ja, Marco Bussato, Twitteraar van het jaar geworden. Ja, je ja. ziet uh, natuurlijk dat Twitter heel wat uh, populairder wordt, nog steeds populairder wordt. Want uh, ja, er worden zelfs uh, albums uh, ja, door Twitter uh, aangereikt. En dan uh, staat hij op nummer 1. Ja, ongelooflijk, hè. Ja, je ziet het op een gegeven moment van als je wat meer tijd krijgt, hè, Want hij heeft natuurlijk wat vrije tijd gehad. <laughs> dan kan je even gaan twitteren, hè, en dan, ja. uh, dat, dat, dat, Maar ik denk dat iedereen het met Twitter Dus wat dat betreft. hoort uh, hij er waarschijnlijk ook bij, hè. Het is weer een nieuw fenomeen, natuurlijk, uh, jongens. En, uh, maar ik heb trouwens nog wat anders gezien. Uh, ja, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar met Wrecking the Stars. Ja. Uh, dat de uh, Kim Veenstra, die is weer van zijn buiten horen, Oké. Okay. altijd Fatima, hè. Dus ik weet niet wat Fatima ervan vindt, maar. <laughs> dus. <laughs> hebben we dat weer natuurlijk hè ongelooflijk wat ongelooflijk moeten we zeggen dus ze vraagt gewoon een beetje aandacht Ja, daar denk ik het wel waarschijnlijk heeft ze niet genoeg werk en moet ze nu weer eventjes in in de spotlight staan we gaan naar mijn grote vriendin ja de carnaval komt er natuurlijk ook weer aan en er worden allerlei nieuwe carnavalhitjes gepromoot waaronder natuurlijk André van Duin maar ook niemand minder dan Patty Brard ja, <tie <passo> <tie <dois musicians> dat zegt er genoeg. <wat> het leven is een feest, <hen> is haar nieuwe single. Ja, die hoeft er geen pet op te zetten, die kan zo wel mee, dacht ik. Hè. Dus, uh, Petty, dus la, laat die maar meedoen. Ja, waarom niet? Moet het kunnen, of niet dan? Heb ja. jij haar al een keer ontmoet? Euh... Nee, nee, ik heb uh, Patty nog niet, euh, niet ontmoet. Nee, inderdaad, dus uh, even de weinige. Maar ja. yes. uh, misschien komt dat ook wel een keertje. You never know, natuurlijk. Hè. <tie> <tie> <voors> Daarom. Hey, trouwens had ik het ook gehoord van, uh, van Sylvie, Sylvie van de Vaart? Ja, ze moesten, Fran ze moesten Italiaans praten een beetje, Nee, toch? dat is Jolante. Oh ja. Ze, ze, ze lijken op elkaar. Wat ik heb gehoord dat is ja, dat, we, ze niet ja, naar dat, je, dat ze niet naar Zuid-Afrika gaat, omdat het daar te gevaarlijk oh, is. Oh ja, dat was ja. het. Dat was het hè? Ja, ik kan me er natuurlijk wel bij voorstellen. Ja. Je hebt gezien wat er gebeurd is met die, met die bus van die voetballers die uh, zo over de werf geschoten worden daar. Ja, ja dat, dat is, dat, dat is, zijn in die landen is dat nog gewoon zo. Als je niet met een hele grote groep bent. ...en geen beveiliging hebt, dan kan dit soort dingen kunnen wel gebeuren. En, oh, ja. uh, het is niet zonder gevaar, absoluut niet. En dat heeft zich ook bewezen. En dat is natuurlijk niet het laatste wat er gebeurt. Ik, ik, ik weet niet nee. hoe ze het allemaal willen gaan beveiligen. Nou, allemaal. Ik, heb ik heb gisteren op internet heb gelezen dat in Engeland... ...kan je nu kogel- en uh, vesten, bestellen... ...met een Engeland logo erop. Dus dan kan je al een beetje zien hoe, hoe erg het daar is. De, ja, als... maar het is, het is te zot voor woorden eigenlijk als je ja. erover nadenkt, hè. Dat mensen op een gegeven moment zo gek zijn dat ze op een gegeven moment dit soort dingen doen. en Dat heeft niks meer met sport te maken. Dit heeft nee. ook te maken met, met een stuk ontwikkeling wat, wat daar nog plaatsvindt. Wat, wat nog lang niet afgelopen is. Wat, wat, wat nog heel veel tijd zal vergen denk ik. Maar ik, ik, ik, eerlijk gezegd, ik hou maar hart ook een beetje vast wat daar allemaal gaat, kan gaan gebeuren hoor. Zeker weten. Want nou, die Duitsers echt nergens voor en daar in, in, in, in, in Zuid-Afrika. Zeker ook die landen daar. Dus. Ja. Maar goed, het doel, dat, zal allemaal, dat zal allemaal blijken natuurlijk in de toekomst. Hè. Dus ja. uh, even afwachten denk ik hè. Uh, ja, dat gaan we zeker uh, doen. Uh, als ene en laatste natuurlijk, uh, Remco ja. uh, Bastiaans en uh, Patricia Pai hebben natuurlijk een soort van fitness-DVD uitgebracht die voor 5 euro bij de Dirk van den Broek te koop is. <laughs> <laughs> en um, ja, ze worden gedacht als een uh, plagiaat, hè? Ja, goed. Ik bedoel, uh, <laughs> ik hou me er niet mee bezig. Ik vind het allemaal wel goed, hoor. Laat maar lekker gebeuren, toch? Huh? Ja. Ja, uh, jij staat niet elke ochtend uh, voor de televisie eventjes uh, mee te doen met uh, Goedemorgen Nederland. Nee, ik heb, ik heb, weet je wat wij hebben hier, en daar heb ik geen eens tijd meer voor. Maar die kinderen van mij die hebben nou zo'n zo wie. Ja. En die zijn morgen met wie fit plus op een gegeven moment aan het, aan, het, aan, het, aan het joggen en Goedemorgen. Aan het en Goedemorgen, jongen, eerlijk waar. Ja, dus die zijn ook vet aan het verbranden hier. Hè? Ja, maar, maar doe je zelf ook wel eens mee, of niet? Nou, ja, ik krijg de kans niet. Oh, je krijgt de kans niet. <laughs> hey, hey, ik kan het steppen je aanraden. Uh, het, ja, het hele, hele, hele, hele sportprogramma's zijn dat hoor. Ja, ik moet me voorstellen, dat is echt te gek. Dus. <laughs> Oké. Okay. Wat, vond hey, Hendrik... wat vonden jullie trouwens van dat gisteren met Topstars? Dat, uh, dat uh, Charlotte eruit ging. Ja, ik denk dat het uh, het moment eigenlijk wel was. Ik denk dat, uh, dat er ja. nu uh, een paar wel toppentalenten daar rondlopen. En dat het, gewoon nu eind... ja, dat het gewoon nu helaas zo is geweest. Maar ik denk wel dat, uh, dat Charlotte wel. Uh, ja, wel potentie hebt om een popster te worden. Ja. En ik denk alleen dat ze nog een paar dingetjes bij moet gaan leren van... Ik ben hier en dat is de muziek en ik sta nu op het podium. Ja, maar je zegt natuurlijk ook zelf aan Ik ben gevraagd geworden. Ja, voor, voor dat zei ze ook nog. En, en, en natuurlijk is dat ook wel zo. En uh, als je in zo'n show staat, denk ik, ik, ik weet er alles van, daar komt er heel veel bij kijken. En uh, dat doe je niet even zomaar hoor. En uh, je wordt zo bij feiten van de geplukt van alsjeblieft met een bekende Nederlander, of tenminste een bekende vader heb je, als je begint maar even daar te gaan staan, nou, dan, dan komt er wel het op je af hoor. Ja. Ja. En ik had natuurlijk het geluk dat ik, uh, ik heb natuurlijk wel wat ervaring vanuit het verleden en ik heb op grote podia gestaan. En als je dan zo daar komt te staan, uh, je hebt het nog nooit meegemaakt nou, dan, uh, dat, dat, is een, dat is een indruk, die kun je je eigenlijk niet voorstellen. Dat realiseer je eigenlijk pas later hoor. Ja. Ja, dus. Uh... Nog heel even oh. terug naar. Uh... Ja. Oh ja, ja ik, ik heb nog één dingetje te, te melden hè. Ja. Uh, ik heb een mailtje gehad uit Duitsland. Oké. Okay. En uh, dat ze uh, dat op zoek waren naar ons. En het uh, is dus namelijk in het Duitsland, namens de eerste. X-Factor gaat van starten. Oké. Okay. De eerste aflevering. En daar uh, zijn ze ons voor aan het benaderen. <laughs> Oké, okay, dus je, of je mee gaat doen aan de Duitse X-Factor? You never know. know. <laughs> <laughs> Ik ben wie, doe, hoe bel. Een jij je Duitsland aan het trainen? Jawel, Duits, maar Duits gaat redelijk. Ja. Ik, ben hier, ik, heb, ik woon al lang hier in, in Limburg, dus tegen de Duitse grens aan, dus ik heb mijn Duits wel een beetje kunnen ophalen. Mm. <laughs> Zo, we kunnen ook Duits van uh, Wijte reëleerd. <laughs> we gaan afwachten. We gaan afwachten. Ja, ik ook. Dus uh, ik, ik, ik vond het wel leuk. En uh, ja, ik, zeg, ik heb altijd gezegd, ik doe het niet meer. Nee. Uh, maar ja, goed. Misschien, misschien toch nog. Maar dat, dat hou, hou ik jullie wel aan het hoofd. Is dat goed? Ja, ja dat heel, is goed. Nog heel even terug naar Popstars. Ja, ja we hadden het natuurlijk nog over Inge. Hè? Ik heb er even een fragmentje uitgekozen om even te laten horen wie Inge is. En dan zijn we zeker nog even bij jou terug. Kom, is goed. Kom je ik je ben nog even, even aan. Ik ben er even hangen. Deze kandidaten zijn door. Ik ben voor het ik ben 26 jaar. Mijn grote droom is uh, toch gaan zingen. En ik wil uh, aan Nederland laten zien dat ik het wel kan. Ook voor de mensen die geen vertrouwen in mij hebben. En waarom denk je dat jij een goede popster bent? Nou, ik vind dat ik uh, gewoon wel leuk uitzie. Mm -hmm. Ze zeggen ook de uitstraling is de weerspiegeling van je karakter. Absoluut. En uh, daarnaast heb ik ook nog een leuke stem. Promise that you never leave I just wanna be the one you need. Oh baby, I just want... Stop maar. Ik vind het echt helemaal te gek. Echt helemaal tof. Ja, ja. Ja. Nee. Oh ja, ja, Dit was zijn uh, niet... auditie hè? Ja, dit was uh, niet Inge hoor. Wat zeg je? Oh. Dit is uh, niet inge. Inge. inge. Dit is Inge. Ah, okay. Ik kom uit Den Haag en ik doe mee met popstars Omdat het me gewoon ongelooflijk leuke, gezellige uh, ja, belevenis lijkt Als ik niet zing, dan is er iets mis Laat ik het zo zeggen How do I have to go to make you understand I wanna make this work so much it hurts But I just can't keep on Give in, go on living, with the way wat een stem, hè? Ja, wat een stem en helaas uh, is uh, zij er niet meer. Hé, hey, uh, Henry, ja. ik hoorde jouw dochter net op de achtergrond. Klopt, ja. ja die zitten ze zit, zit nou te wier. <laughs> ja, nou, ze stopt maar even met wie. We willen er heel veel spreken. Ja, wil je, wil je mijn dochter even spreken? Ja, wij willen jouw dochter even spreken. Ja, ik zal ze even vragen. Mandy, kom er eens even bij. Oh, Mandy. Ah, ja, kom hey zo. Oké. Hallo met Mandy. Hey, Mandy, met, uh, ja, met Entertainment for You. Je bent live op de radio. Hey, wel, hoe je, je, je vader is natuurlijk heel vaak al op tv geweest. Ik, wat ik me altijd afvroeg, wat vond jij ervan? Nou um, ja, ik vond het eigenlijk wel leuk. Je bent trots op hem? Ja hoor. Ja. Hé hey, jij zit ook in een videoclip van hem, toch? Ja. Heb je daar al heel veel reacties op gehad? Ja, eigenlijk wel. Ja. Een beetje trots? Ja. Oké, okay. nou dat wou ik heel veel vragen aan je. Heel erg bedankt even voor je reactie. Wat was jij aan het uh, doen op de wie? Oh, wie belandt of fiets. Oké, dus je stond uh, in één been met de uh, andere benen in je nek uh, op het balansbord. Nee, dat niet. <laughs> dat nog net nou, niet. <laughs> okay. Zorg okay. dat je vader ook fit wordt. Ja, is goed. <laughs> Oké, okay. okay. doe je de groetjes aan Henry? Is goed. Oké, okay, en we spreken jullie weer. Oké. Okay. Doei doei! doei. doei. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending alweer voor vandaag. Ja zeker. Dit was alweer Entertainment for You van deze week. Van 16 januari natuurlijk. Ja. Volgende week zijn we er zeker weer. Misschien nog even een leuk nieuwtje. 13 februari zijn we gewoon live vanaf de Vendag van Ernestine Prins. Volgende week zullen we haar zeker eventjes bellen in de uitzending denk ik. Want we zijn wel benieuwd wie er allemaal op komen te trainen. En uh, ja, er is die natuurlijk een heel goed, uh, goede entertainer. Um, dat is echt zo. Uh, nou, ja, we gaan in ieder geval live een verslag doen van haar vendag. En we hebben natuurlijk de vele artiesten natuurlijk, uh, in de uitzending. We zijn eigenlijk een beetje iets vergeten. Sorry daarvoor, Rudy. Het Ramen nieuws die houden week? het goed. Volgende week gewoon uh, het waar nieuws hey, En verder uh, ja, gaan we gewoon volgende week een leuke uitzending weer maken. Hè? Zeker weten. Het was in ieder geval gezellig vandaag. Bedankt voor het luisteren. En we spreken jullie volgende week. Tijd, volgende zelfde tijd, dezelfde zender. The Right.